12 uur. Het NOS-journaal. Anouk Thijssen. Goedemiddag. Vuurwerkverkoop is vanochtend begonnen. Slachtoffers schietpartij Amsterdam overleden. en doden bij ongeregeldheden in Thailand. Het weer. Bijna overal droog. en in het westen af en toe zon. Het is zo'n 8 graden. Morgen meer zon. Het blijft dan droog bij 7 graden. Sinds 6 uur vanochtend is het weer mogelijk om vuurwerk te kopen. De afgelopen tijd konden particulieren al bestellingen plaatsen... en volgens de Belangenvereniging van Vuurwerkhandelaren... was de omzet in de voorverkoop 10% hoger dan vorig jaar. Verslaggever Mark Hamer stond vroeg op om te kijken... hoe groot de animo was bij winkelier Hans den Bleker in Ter Aar. Zo meneer, dat is een hele tas vol. Ja, zeker weten. Ja, wat, heeft, wat heeft u allemaal gekocht? Uh, vooral siervuurwerk. Uh, ja, ik koop elk jaar altijd wel een aardig partijtje siervuurwerk. Uh, ja, Voor hoeveel heeft u nou gekocht? Uh, veel te veel. Ja, bedragen, bedragen. Net geen 400 euro. Net geen 400 euro? Ja. ja. En is dat nou een beetje hetzelfde als vorig jaar? Nou, dit is uh, eigenlijk uh, bijna 100 euro boven het budget. Uh, ik oh, heb uh, eigenlijk 300 euro per jaar uh, wat ik maximaal uit wil geven. En dit jaar zijn we nog een beetje overeengeschoten. geschoten. waarom? Ja, het lijstje was te snel gevuld met uh, allemaal mooie dingen, dus uh, ja. is nou, de vuurwerkverkoop de laatste jaren teruggelopen en u dacht, laten we toch weer wat investeren? Is de crisis voorbij? Ja, volgend jaar is de crisis voorbij, ja. En uh, vuurwerk, uh, ja, daar geniet ik gewoon heel erg van. Dus, uh, ja, want dat, dat vraagt we... me wel eens, wa waarom doet men het? Ja, omdat je ervan geniet. Ik vind het eens mooi om af te steken. En, uh, Daarom doe ik dat. En, we gaan er stemmen op om het vuur, vuurwerk voor particulieren om dat af te schaffen? Ja, dat, dat hoor ik ook wel eens. Maar, Wat vindt u ervan? Ja, ik vind dat onzin. Ja. Ja, dit is gewoon één momentje per jaar dat, dat we net even iets meer mogen dan anders. En dat moet gewoon zo blijven. Dus, dat is ook goed om, dat, om daar naar uit te kunnen kijken. We gaan deze voor u, ja, alsjeblieft. Dat is nog een prettige jaar misschien. Ja, hetzelfde. Ja. Hans Den Bleken vanochtend begonnen om 6 uur met de vuurwerkverkoop. Maar het loopt nog geen storm, hè? Het loopt nog geen storm, nee. Het is... Hoe kan dat dan? Het is van het jaar een zaterdagmorgen en ik denk toch dat mensen de rust pakken. En we zijn tot tien uur open vanavond en we hebben nog twee dagen na het weekend. Ik denk dat dat toch een beetje de mensen zegt van we hebben tijd genoeg. Hoe is de voorverkoop gegaan? Voorverkoop bij ons zit op een paar uren na gelijk, dus is procent. Ja, dus uh, hetzelfde als vorig jaar een beetje? Ja, hetzelfde als vorig jaar, dik tevreden. Maar... Hopelijk dat het toch wat drukker wordt dat al dat vuurwerk wordt opgehaald. Nou ja, het is betaald, hè? Uh, De bestellingen zijn betaald, Met dus mesier. die komen zeker. Ja, daarom. Oké. Okay. Nou, veel plezier en uh, goede jaar, misseling. Dank u eens gelijk. Hoewel het vuurwerk pas vandaag te koop is... hebben al acht mensen zich de afgelopen dagen moeten laten opereren... omdat ze vuurwerk hadden afgestoken. Plastisch chirurg Anne-Katrien van de Kar... van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in Amsterdam... bevestigt dat er inderdaad al gewonden worden binnengebracht. Ja, we hebben al een aantal slachtoffers gehad. In het land praat ik dan over. Um, en we hebben op dit moment alweer twee uh, minderjarige mensen... met een volledige handamputatie binnengehad. Dus dat zijn geen kleine verwondingen. En dat zou kunnen komen door illegaal vuurwerk. In een loods in het Groningse Colum... heeft de politie nu 4000 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. De vondst werd gedaan na een anonieme melding. Het vuurwerk is afgevoerd en zal worden vernietigd. De politie heeft drie mannen uit Schildwolde aangehouden. In de woning waar ze werden gearresteerd lag nog meer vuurwerk... waaronder 100 lawinepijlen. De politie sluit niet uit dat meer mensen worden aangehouden. Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in de Amsterdamse wijk Slotermeer is overleden. Marjolein Koek van de politie Amsterdam. Wat is er gisteravond gebeurd? Goedemiddag. Ja, klopt. Uh, gisteravond tegen half elf... kregen wij de melding dat er geschoten zou worden in uh, Amsterdam-Slotermeer. We zijn daarheen gegaan en troeven op de ziekvast Diasstraat een bloedende man aan. en Die is uh, zwaar gewond naar het ziekenhuis afgevoerd, waar hij enkele uren later overleed. Hij is vannacht overleden dus. Klopt, ja. Kent u de identiteit van het slachtoffer? Nee, nog niet. We hebben wel een vermoeden, maar zijn identiteit is nog niet 100% vastgesteld. Dus en in we welke richting gaat u vermoeden? Nou, het is echt nog te vroeg om in een richting te kunnen denken. De identiteit van het slachtoffer moet natuurlijk eerst vastgesteld worden. En hopelijk kunnen we van daaruit ook wat meer te weten komen over het motief van deze moord. Uh, u weet nog niks over het motief. Heeft u wel enig zicht op, het, op een verdachte? Nee, gisteren is direct na de melding de hele omgeving uitgekampt. Ook de politiehelikopter is daarbij ingezet. Heeft helaas nog niet geleid tot de aanhouding van een verdachte. Nee, maar u heeft wel een, een vermoeden. Zou het om een liquidatie kunnen gaan? Ja, nogmaals, het is echt te vroeg om daarover conclusies te trekken. Het onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Ja, en voordat onderzoek roept u getuigen op zich te melden. Wat wilt u van hen weten? Ja, klopt. We hebben gisteravond een aantal getuigen al gesproken. die daar in de straat woonden of, of waren op het moment van de. Van het schietincident. En we willen graag weten of er nog meer mensen zijn geweest die, uh, die iets gehoord of gezien hebben. misschien gezien hebben dat er iemand is weggegaan. Uh, want dat zou ons erg kunnen helpen bij, uh, bij het opsporen van de verdachte in deze zaak. Goed, hartelijk dank. Marjolein Koek van de Politie Amsterdam. In de Egyptische hoofdstad Cairo is het weer tot botsingen gekomen... tussen aanhangers van de moslimbroederschap en politieagenten. De aanhangers, studenten, hebben twee gebouwen van hun universiteit in brand gestoken. Ze probeerden andere studenten, die de universiteit wilden binnengaan... om examen te doen, tegen te houden. En daarop greep de politie in met traangas. De Egyptische regering heeft de moslimbroederschap van de verdreven president Morsi... als terroristische organisatie bestempeld. Dit is het NOS Journaal met Anouk Thijssen. In Zuid-Laren heeft de politie twee kosovaren aangetroffen... die in een kuil in het bos lijken te hebben gewoond. Ze worden verdacht van een reeks inbraken rond kerst. Een wandelaar kwam de twee mannen tegen... en vond dat ze zich verdacht gedroegen. Hij sprak twee surveillerende agenten aan. Die gingen het bos in om te gaan zoeken. Daar vonden zij een hol, allerlei takken... en uh, met daaronder met een, een kleed en daar lag iemand op. Toen zij de man aanspraken bleek er nog iemand... Uh onder de takken te zitten, die had zich daar verstopt... en het bleek uiteindelijk te gaan om twee Kosovaren. En verder troffen de agenten in het hol sieraden en computerapparatuur aan. Het blijft erg onrustig in Thailand. In de hoofdstad Bangkok is vannacht bij ongeregeldheden... tussen voor- en tegenstanders van de regering een betoger om het leven gekomen. Vier demonstranten raakten gewond. Legerleider Prayut sluit een staatsgreep niet langer uit... als de betogingen tegen de regering verder uit de hand lopen. Correspondent Michel Maas. Goedemiddag. Is, Goedemiddag. Is de uitlating van uh, generaal Prayuth nou een mogelijke ommekeer... in het nu alweer weken durende politieke conflict in Thailand? Nou, het wordt duidelijk gezien als een heel serieuze waarschuwing. Hij noemt het zelf uh, een rood licht. Wat hij, uh, hij heeft het licht op rood gezet voor allebei de partijen. En uh, dat is een hele stap verder dan uh, wat hij in het verleden deed. Want tot nu toe heeft hij steeds een koep helemaal uitgesloten. Er was geen sprake van. En nu zegt hij dus van, het is wel mogelijk... Uh, ze nemen dus deze, deze opmerking heel serieus. Want Thailand heeft al 18 coup's achter de rug. En de laatste van 2016 ligt de mensen nog vers in het geheugen. Het, het wordt echt serieus genomen, ja. Ja, maar dit is natuurlijk ook iets waar de oppositie al weken op hoopt. Ja, de oppositie is voortdurend bezig. Die demonstranten zijn voortdurend bezig om hun demonstratie... elke dag een stapje verder te duwen. En uh, iets gewelddadiger, iets harder, iets verder te gaan. En zij, zij gaan door. Ze zijn echt bezig met het uitlokken van een staatsgreep lijkt het. En die zijn dus uh, uitermate blij dat het leger uh, nu zegt dat, de, dat die staatsgreep wel mogelijk is. En het ziet er naar uit dat ze gaan proberen om dat dan inderdaad ook zover te krijgen. Ja, maar kan het dan ook zijn dat, dat de generaal hier nu duidelijk met zijn woorden één kant in het conflict kiest? Nou, met zijn woorden doet hij dat niet. Hij zegt dat hij allebei beide partijen heeft gewaarschuwd. En uh, hij zegt ook niet dat hij een koep zal gaan plegen. Hij zegt het zal van de situatie afhangen. En uh, wat die situatie is, dat maakt hij niet duidelijk. Uh, hij probeert dus in zijn woorden in ieder geval neutraal te blijven. Wat hij steeds heeft volgehouden. Maar in Thailand wordt er algemeen van uitgegaan dat het leger op de hand is van de demonstranten. Nou eiste de oppositie het vertrekken van premier Shinawatra... en wil ook dat er verkiezingen worden uitgesteld... die op 2 februari zouden plaatsvinden. Maar goed, een oppositie die tegen verkiezingen is... dat klinkt wat vreemd. Hoe zit dat? Ja, deze oppositie die gelooft niet meer in verkiezingen. Ze hebben die al drie keer verloren. En ze willen dus niet uh, Yingluck, de huidige uh, premier, de kans geven om opnieuw verkiezingen te winnen. Ze willen dat er eerst een ander systeem komt waarin zij zelf meer kans hebben om het land te gaan regeren. En waarin ook de kans van de huidige regering uh, een stuk kleiner wordt gemaakt. Of eigenlijk willen ze dat het de huidige regering onmogelijk wordt gemaakt om weer aan de macht te komen. Ja, maar als de oppositie steeds de verkiezingen wint, is, zijn die verkiezingen wel betrouwbaar? Of um, is de, het grootste gedeelte van de bevolking gewoon, staat die achter de premier? Nou, dat laatste is het geval. De verkiezingen zijn uh, redelijk betrouwbaar. En het grootste deel van de bevolking, vooral de plattelandsbevolking... staat achter de premier. En de mensen die nu demonstreren, de huidige oppositie... dat zijn de mensen uit de stad, uit Bangkok. Dat is het, uh, het hart van deze oppositie. En uh, dat, zijn, dat is de intelligentie, Dat zijn mensen die, uh, ja, die hebben niks op met de huidige regering. Maar dat is een minderheid en dat, uh, dat kunnen ze niet uitstaan. Dat is het hele probleem in Thailand.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 Een groot probleem is het zware verkeer in de vele steden. Kademuren zijn ooit gebouwd voor paard en wagen... maar nu rijden er vrachtwagens en volle trams overheen. En die belasten de muren te veel. In een horecazaak in Den Haag zijn vanochtend zeven mensen gearresteerd... na een steekpartij. Onder hen zijn twee gewonden, een man van 35 en een man van 22 jaar.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 Bij de arrestatie van een Iraaks parlementslid zijn tenminste vijf mensen gedood. Parlementslid Al-Alwani wordt verdacht van terroristische activiteiten. Zijn lijfwachten probeerden de arrestatie te voorkomen... waarbij drie van hen door veiligheidstroepen werden gedood. Ook een broer en een zus van de parlementariër zijn volgens persbureau Reuters om het leven gekomen. Alwani is een sunnit en voert oppositie tegen premier Maliki. Sport. Springruiter Jeroen Dubbeldam moet op zoek naar een nieuw paard. Utasha de Merrie, waarmee hij onder meer de wereldbekerwedstrijd in Oslo won... is verkocht aan Qatar. Volgens de eigenaar, het Springvaardenfonds Nederland... was het gezien de leeftijd van het paard het juiste moment om tot verkoop over te gaan. Voor Dubbeldam is het een tegenvaller, al heeft hij er wel begrip voor. Nou ja, goed, ik, ik wist vanaf het begin af aan uh, hebben we daar een goede gesprekken over gehad uh, wat de bedoeling was en, uh, en, en, en welk traject uh, we, we in zouden gaan. En dat ze uh, vanaf uh, na de Olympische Spelen in Londen uh, op de markt zou komen. Dus daar, uh, daar ben je van op de hoogte en um, daar stel je dan ook op in uh, dat zoiets gaat gebeuren. Uh, Oké, okay, uiteraard uh, als het moment dan daar is en, en, en ja goed, ze is een forum en ze een topjaar gehad als het afgelopen jaar is het uiteraard een beetje zuur. Maar goed, nogmaals, ik wist dat het eraan zat te komen. En uh, ja, dan moet, daar, dan moet je daar verder ook over zeuren natuurlijk. Het is niet voor het eerst dat Dubbeldam een toppaard kwijtraakt. Twee jaar geleden werd Simon verkocht. Paard waarmee hij toen eerste stond op de wereldranglijst. Darter Raymond van Barneveld is bij het WK in Londen uitgeschakeld. De vijfvoudig wereldkampioen verloor in de achtste finales... met 4-3 van Mark Webster uit Wales... Het toernooi van de toonaangevende bond PDC heeft nu nog één Nederlander in de strijd, Michael van Gerwen. En deze staat later vandaag tegenover de schot Gary Anderson. De winnaar van die partij is in de kwartfinale de tegenstander van Webster. Nog even de hoofdpunten. De verkoop van vuurwerk is vanochtend begonnen. De handelaren verwachten een omzet van 65 miljoen euro. De man die gisteravond bij een schietpartij in Amsterdam... ernstig gewond raakte, is overleden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Thailand is een demonstrant om het leven gekomen. Een legergeneraal dreigt met een koep. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de VPRO met Argos.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 Ruud Lubbers was de langstzittende minister-president van Nederland. Twaalf jaar lang bepalend in de Nederlandse politiek. Hoe deed hij het hem? In andere tijden spreken ingewijden als Wim Kok, Elko Brinkman... de Amerikaan Paul Brammer en de meester zelf... openhartig over het premierschap. Vanavond 9 uur op 2. Wij zijn promovendum En bieden al vier jaar op rij... de meest complete zorgverzekering tegen de laagste premie van Nederland...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 Dit televisiedrama is van minuut tot minuut in spanning, dat je in spanning houdt. Het raakt een zenuw van deze tijd. Strak verteld, strak geacteerd. Het Gouden Kalf voor beste televisiedrama 2013... gaat dan ook naar Exit van Boris papel De televisiefilm Exit werd op 23 maart van dit jaar... door de NCRV uitgezonden op Nederland 2... De film is gebaseerd op een Argos-uitzending uit 2005. In die uitzending reconstrueerden we de gedwongen uitzetting... per overheidsvlucht van een groep uitgeprocedeerde Afrikaanse asielzoekers. Het was de tijd dat Rita Verdonk minister van Vreemdelingenzaken was. Zij had de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers... hoog op haar agenda gezet. Luister, wat er gebeurde in de nacht van 7 op 8 september 2004... op het vliegveld van Rotterdam... In een bus naast het vliegtuig dat klaarstond voor een vlucht naar Guinea. Na de reportage spreek ik met Boris Pavel Konen, regisseur en scenarioschrijver van het televisiedrama. dat op deze Argos reconstructie werd gebaseerd. Illegale Nigerianen en Guineers uitgezet. De immigratie- en naturalisatiedienst IND heeft een groep van 25 illegale Nigerianen en 10 Guineërs per overheidsvlucht laten uitzetten naar hun landen van herkomst. Het is de eerste overheidsvlucht op Guinea. De vlucht is samen met België uitgevoerd. België heeft via deze vlucht in totaal vijf Guineërs laten uitzetten. De uitgezette personen zaten alle in vreemdelingenbewaring in het uitzetcentrum... en zijn gisteren vanaf Rotterdam Airport vertrokken. Met dit persbericht maakt de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, op 9 september 2004 bekend dat de dag ervoor 35 uitgeprocedeerde Afrikaanse asielzoekers zijn uitgezet. Voor het eerst via Nigeria naar Guinea en voor het eerst samen met België. Zo'n gedwongen uitzetting per overheidsvlucht, zoals de IND het noemt, gebeurt steeds vaker samen met andere landen. In binnenluxe verband in 2004 al meerdere keren, zo wordt eraan toegevoegd. De 35 Afrikanen behoren tot de 26.000 afgewezen asielzoekers. die volgens minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken het land uit moeten. Goed schiks, dan wel kwaadschiks. In het persbericht van de IND lijkt het erop dat de uitzetting zonder problemen is verlopen. Maar klopt dit wel? Wat gebeurde er werkelijk in de nacht van 7 op 8 september 2004? Wat gaat er schuil achter het strikte uitzettingsbeleid van minister Verdonk? In Argos vandaag, operatiebevel 08-ZEP. Een reconstructie van een uitzetting. Aan de hand van tot nu toe vertrouwelijke documenten van de marechaussee. Als je niet naar het vliegtuig wilde gaan... dan werd je geboeid met handboeien, ja... Ik heb geprotesteerd. Ik wilde niet naar Nigeria. Ik ben van Sierra Leone. Ik werd vanuit het uitzetcentrum naar het vliegtuig gebracht met een bus. Ja, een hele grote bus. Hij is heel groot. En ik zag veel politie, justitie, soldaten. Heel, heel veel mensen. Peter Johnson. Hij is een van de 35 Afrikanen... die met de vlucht van 8 september vorig jaar werden uitgezet. Johnson belt met ons vanuit Nigeria. In dat land werd hij door Nederland gedropt. Hoewel hij naar eigen zeggen afkomstig is uit Sierra Leone. De meeste van de 35 Afrikanen zaten tot hun uitzetting... in het uitzetcentrum 16hoven in Rotterdam. Het uitzetcentrum van justitie op vliegveld 16hoven... is vanaf de opening in juni 2003 omstreden. Het tv-programma Nova van 22 april 2004. De illegale en afgewezen asielzoekers worden elke dag tussen 5 uur middags en 8 uur de volgende ochtend opgesloten in hun cel. De directeur neemt ons mee naar buiten. Naar de plek waar de gevangenen gelucht worden in een stalen kooi. Als ze de camera zien, ontstaat een grote consternatie. is het voor. Ja, elke camera leidt tot dit soort reacties. En, uh... Men wil, men wil niet graag in beeld komen, daar komt het in feite op neer. Dus dat, uh, vandaar de commotie. Beetje, een beetje een Bantanamo achtig uh, tafereel toch zo, of niet? Of is dat uh, te gevoelig? Ja, ik vind, ik vind deze vergelijking absoluut mank gaan, uh, moet ik u zeggen. Nee, kooien, zo. Ja. Zo ziet het eruit. Zo ziet het eruit, ja. In het uitzetcentrum in Rotterdam werd een aantal Chinese jongeren van de groep... bezocht door Adimka Uzosi. Zij is medewerkster van de organisatie SAMA, een organisatie die zich inzet voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Het waren allemaal jongens van begin 20, afkomstig uit Guinea en al uh, enkele jaren in Nederland. Ik heb uh, een van de jongens twee keer ontmoet in het uitzetcentrum. En, uh, dat was Kamara, een uh, jongen van een jaar of 22. En dat waren heftige bijeenkomsten daar in het centrum. Wat, wat was daar heftig? Um, het was heftig in die zin dat de jongens verschrikkelijk opzagen tegen terugkeer. Uh, dat was tijdens de eerste bijeenkomst. Toen hebben we het ook uitgebreid gehad over welke juridische mogelijkheden er nog waren. De tweede bijeenkomst was eigenlijk uh, op de dag waarop zij gehoord hadden... dat ze die avond uitgezet zouden worden. En waar uh, Ibrahim, die ik op dat moment sprak, uh, zich erge zorgen over maakte... was het feit dat zij op een lijst stonden met twintig Nigerianen... en slechts een aantal Guineërs. Dus hun vermoeden was op dat moment dat ze naar Nigeria uitgezet zouden worden. En ze stonden echt doodsangsten uit. Uh, hij heeft een uur lang huilend voor me gezeten... en uh, ja, me gesmeekt uh, alsjeblieft wat te ondernemen om de, de uitzetting stop te, te stoppen te zetten. Een andere West-Afrikaan die met de overheidsvlucht van 8 september werd uitgezet... Peter Johnson, hoorde dat de dag ervoor op dinsdagmiddag 7 september... Een vriend van hem, Bob Koppes, hoorde van die naderende uitzetting. Koppes is in het dagelijks leven toezichthouder bij de Nederlandse bank... en was toevallig in de buurt van Rotterdam. Koppes vertelt hoe hij op die dinsdagavond... zijn auto bij het uitzetcentrum 16hoven parkeerde. Hij wilde Pieter Johnson voor zijn vertrek nog wat meegeven. Geld en zijn eigen reservekleding die hij in zijn auto bij zich had. Op een gegeven moment komen er twee hele grote bussen aan, die cellenbussen wij heel nauwelijks iets kunt zien van buiten naar binnen. En ook van binnen naar buiten. Want ze hebben hele kleine raampjes. Uh, langwerpig, horizontaal. En uh, ja, de, op een gegeven moment gaan die hekken open. En die bussen worden achteruit naar binnen gereden. En ik heb daar om half twaalf gestaan. En hoe laat vertrok het vliegtuig? Nou, ik heb begrepen dus heel erg laat. Half vijf. En wat was daarvan de oorzaak? Wat ik heb begrepen is dat, uh, dat er nogal wat uh, toestanden hebben plaatsgevonden... rondom vluchtelingen die uitgezet uh, zouden worden en dat niet wilden. En wat voor toestanden? Nou, mensen die niet wilden. Het ja, is natuurlijk ook vreselijk voor die mensen. Die worden uitgezet naar een land waar ze niet heen willen gaan. Er zijn mensen uit Guinea die hebben zich met hand en tand uh, verzet. Het vliegtuig is pas heel laat diep in de nacht opgestegen. Volgens Koppers omdat er toestanden waren. Maar wat voor toestanden? Andere getuigen zijn niet te vinden. Daarom besluiten we een beroep te doen op de wet openbaarheid bestuur... om inzage te krijgen in de vertrouwelijke verslagen... die de koninklijke marechaussée moet hebben gemaakt... van de gebeurtenissen in die nacht. Want de marechaussée is de instantie die dit soort uitzettingen uitvoert. Het eerste document dat we zo boven tafel krijgen... is een rapport van het district Zuid-Holland-Zeeland van de marechaussée... Gedateerd op 4 november 2004. Daarin doet een van de betrokken Maratio verslag van die gebeurtenissen op 8 september. Hij was coördinator van een zogeheten IBT-groep. Binnen de Maratio staat IBT voor Integrale Beroepsvaardigheidstraining... De instructeurs van de IBT geven training in benaderingstechniek, gevaarsbeheersing en het gebruik van geweldsmiddelen. Ze zijn, zeg maar, de specialisten geweldstoepassing bij de Maratio De IBT-coördinator was op 8 september, samen met drie andere IBT-collega's, ingedeeld bij de uitzetting in Rotterdam. De Dienst voor Voer en Ondersteuning heeft getracht de vreemdelingen met de hand uit de cel te verwijderen, wat niet lukte. Er waren dus problemen, maar die werden door de dienst vervoer en ondersteuning snel opgelost. Althans, volgens het marechaussee-rapport van 4 november. Kort hierop heeft een medewerker van de dienst ingepraat op de vreemdelingen met onder meer de mededeling dat het uitzetvliegtuig al vertrokken was en dat bij vrijwillig verlaten van de cel en bus men rustig zou worden teruggebracht naar het uitzetcentrum. Hierop zijn de vijf vreemdelingen vrijwillig uit de cel gekomen... en buiten de bus rustig naar de grond gebracht. Waarna geboeid, met gebruikmaking van de boeikoppel... met een kleine bus naar toestel vervoerd en vervolgens uitgezet. Al dus het Mareschausser rapport van 4 november. Maar is het ook werkelijk zo gemakkelijk gegaan? Waar komen die geruchten over toestanden dan vandaan? Op 15 november 2004 komt de IBT-coördinator van de Marachausse opeens met een aanvulling op zijn relaas van 4 november. Hij vertelt dat het uit de bus komen van de vreemdelingen helemaal niet zo gemakkelijk en zonder slag of stoot is gegaan. Omdat het de dienst vervoer en ondersteuning, die daar eigenlijk verantwoordelijk voor was, niet lukte om de vreemdelingen uit hun cel te krijgen, kreeg de IBT-coördinator van zijn Marachausse-commandant de opdracht dat hij het dan maar, samen met zijn IBT-ploeg, Moest proberen. Ik heb toen samen met drie IBT-collega's een poging gewaagd. Daarbij hebben wij proportioneel geweld toegepast, zonder gebruik van middelen. Omdat wij de celdeur slechts een klein stukje open kregen, hebben wij onze poging gestaakt. Vervolgens is er urenlang met allerlei middelen tevergeefs gepoogd de vijf man uit de cel te krijgen. al dus het aanvullende verhaal van de IBT-coördinator op 15 november. Op dat moment blijkt er zelfs al een uitgebreid evaluatierapport te bestaan... over de uitzetting van 8 september. En Dat rapport is opgemaakt door de Maréchose-officier... die in die nacht als algemeen commandant de leiding had. Een rapport over wat er gebeurde... bij het uitvoeren van operatiebevel 08-SEP. Het verhaal begint met hoe rustig alles verloopt... De operatie start als enkele uren na middernacht. De uitgezette vreemdelingen vanuit het uitzetcentrum in twee bussen worden gezet: bus 1 en bus 2. De een moet naar de voortrap van het vliegtuig rijden, de ander naar de achtertrap. Omstreeks 3 uur. Melding dat alle vreemdelingen in de bus van DVO zijn geplaatst. Omstreeks 3 uur 45. De stoet van voertuigen verplaatst zich naar Airside. Omstreeks 4 uur 15. Aankomsttoestel vanuit Schiphol. Omstreeks 4.20. uur Aanvang gemaakt met het laten instappen van de vreemdelingen in het vliegtuig. Omstreeks 4 uur 45. Buscommandant 1 geeft aan dat zijn bus leeg is en meldt geen bijzonderheden. Omstreeks 4.50. uur 50. De buscommandant van bus 2 meldt dat hij problemen heeft in zijn bus... De buscommandant meldt dat hij vijf vreemdelingen, welke bij elkaar in één cel zitten, niet uit de bus krijgt. Deze vreemdelingen verzetten zich hevig. Ze slaan, spuwen, duwen en trappen. Op de vraag van de algemeen commandant hoe het kan dat er vijf vreemdelingen in één cel zitten... geeft de buscommandant van de dienst vervoer en ondersteuning aan dat hij dat op eigen initiatief heeft gedaan. Op verzoek van de commandant heeft de buscommandant nogmaals geprobeerd de vreemdelingen uit de cel te halen. Het lukt de dienst vervoer en ondersteuning dus niet om de vreemdelingen uit de cel te krijgen. Er volgt koortsachtig overleg tussen DVO en de verschillende groepen van de marechaussee die bij de uitzetting zijn betrokken. Aan dat overleg doet ook een ambtenaar mee van de IND, die bij de hele operatie aanwezig is. De IND'er speelt op de achtergrond een heel belangrijke rol in de loop van de gebeurtenissen... De IND is immers de opdrachtgever van de uitzetting. En daarvoor heeft de dienst, in nauwe samenwerking met haar Belgische collega's... een speciaal vliegtuig gecharterd. Omstreeks 5.15 uur vijftien. Ambtenaar IND geeft te kennen dat er van IND-zijde alles aan gelegen is... dat deze vreemdelingen uit de bus in het vliegtuig komen. Hij voorspelt een serieuze, niet in te schatten politieke rel... als deze onderdanen uit Guinea niet met deze vlucht mee zouden kunnen. De gecombineerde Nederlands-Belgische vlucht is ook nog eens de eerste overheidsvlucht op Guinea. Reden te meer voor de IND-ambtenaar om flink druk op de ketel te houden. Dat blijkt ook uit een ander document van de Marachaussee, gedateerd op 16 november 2004. Daarin wordt benadrukt dat de IND-ambtenaar voortdurend hamert op de grote politieke gevolgen als de vijf niet met de overheidsvlucht zouden meegaan. Dat is de reden, zo valt uit dit document op te maken... dat de betrokken diensten niet even een afkoelingsperiode inlassen... maar blijven proberen de vreemdelingen de bus uit te krijgen. Om aan te geven waarom dat maar niet lukt... geeft de algemeen commandant van de Marachaussee in zijn evaluatierapport... nog eens een uitgebreide schets van de situatie in de bus. Midden door de bus loopt een heel smal gangpad. Zo smal dat je alleen maar achter en niet naast elkaar kunt lopen... De vijfpersoonscel zit achterin over de volle breedte van de bus. En de deur die op de gang uitkomt zit midden in de celwand. Deze wand kan uitstekend dienen om jezelf schrap te zetten... wanneer je de cel niet uit zou willen. Vijf vreemdelingen van behoorlijk postuur in deze kleine ruimte... kunnen zich dus uitstekend verdedigen en schrap zetten tegenover één ambtenaar van dienst vervoer en ondersteuning... als deze ambtenaar probeert een vreemdeling uit handen van zijn maten te trekken. De ambtenaar moet de deur dan openhouden en de vreemdeling proberen uit de cel te krijgen. De ambtenaar kan alleen geholpen worden door een collega welke achter hem staat of dwars naast hem. Na een nieuwe mislukte poging geeft de buscommandant van de dienst vervoer en ondersteuning, en dat is de dienst die eigenlijk verantwoordelijk is, het op. Op zijn verzoek gaan de IBT-geweldspecialisten van de Mareschaussee nu aan de slag. Omstreeks 5:20, uur 20. na toestemming van de buscommandant zijn er drie leden van de IBT-coördinatiegroep de bus ingegaan om de vreemdelingen uit de cel te halen. Zij zijn voor wat betreft dit soort zaken de deskundigen. Ze hebben drie pogingen gedaan. Na iedere poging kwamen zij de bus uit en na onderling overleg werd er wederom een poging gewaagd. Echter allen zonder resultaat. De vreemdelingen waren zeer agressief en in een betere positie. De IBT-ploeg van de Marachusset doet dus drie mislukte pogingen. En niet één, zoals gesuggereerd wordt... in het eerder geciteerde verslag van de IBT-coördinator. Een van de betrokken IBT'ers vertelt dat het er daarbij hard aan toe ging. Tijdens de actie in de bus zijn klappen en trappen gevallen. Dit ten einde mijn collega's en mijzelf te beschermen. De eerder toegepaste middelen waren met klemtechnieken... de vreemdelingen uit een cel te trekken. Dit mislukte omdat de vreemdelingen gingen bijten, trappen, slaan... en ze probeerden degene die de klem probeerde uit te voeren... in de cel te trekken. Dit vertelt deze marechaussee in antwoord op vragenlijsten... die alle 27 betrokken marechaussees achteraf hebben moeten invullen. Na de drie mislukte pogingen door de IBT'ers van de marechaussee... wordt er opnieuw overlegd met de ambtenaar van de IND... Vanuit de marechaussee komt de suggestie om pepperspray te gebruiken. Daar wij geen pepperspray hebben, is besloten de politie Rijnmond te contacten. Tevens is hierbij gevraagd naar de mogelijkheid van de inzet van een hond. Omstreeks 5.30. uur Besloten is de bus van de airside te verwijderen... daar er vanuit het vliegtuig goed zicht was op de bus... en wij graag de rust in het vliegtuig wilden bewaren. Bus terug laten rijden naar de binnenplaats van het uitzetcentrum... Dit met als doel de vreemdelingen het idee te geven... dat zij niet meer met de vlucht mee zouden gaan... en hen zo te bewegen uit de cel te komen. De bus is dus terug bij af. Op de binnenplaats van het uitzetcentrum doen zowel de buscommandant... als de commandant van de marechaussee... hernieuw de pogingen om de vijf vreemdelingen de bus uit te praten. Dat levert niets op. Maar wel vragen de vijf om een gesprek met de ambtenaar van de IND... Ze hebben blijkbaar goed in de gaten wie de drijvende kracht achter de uitzetting is. Deze heeft twintig minuten met de vreemdelingen gesproken, echter zonder resultaat. Na dit gesprek gaf de ambtenaar IND mij wederom te verstaan... dat er voor de IND alles aan gelegen was om de vreemdelingen op deze vlucht te krijgen. Dit dat hij grote politieke problemen voor Ten einde raad doet het personeel van de dienst vervoer en ondersteuning... toch zelf nog maar een poging. Deze keer gebruiken ze daarbij een rieten ME-schild. Maar ook nu gaat het mis. De vreemdelingen hebben hierbij het schild van de DVO-leden afgenomen. Van dit schild braken zij RITE stukken af en gebruikten dit als steekwapen. Ook de IBT-groep van de Maratioce onderneemt nog enkele pogingen... om de vreemdelingen uit de bus te krijgen, maar eveneens zonder resultaat. De marechaussee-commandant besluit dan geen verdere actie meer te ondernemen. Er komt een nieuwe impuls als de vanwege pepperspray... te hulpgeroepen politie Rotterdam-Rijnmond ten tonele verschijnt... met twee auto's, inclusief hond. De chef van de politieploeg neemt de zaak in oogenschouw. Na deze schouw heeft de chef van dienst telefonisch overleg met zijn achterban... omtrent het gebruik van pepperspray. Maar alvorens over te gaan tot het gebruik van dit middel... neemt de commandant van de Marachaussee voor de zekerheid... toch nog eerst even contact op met de dienstdoende... officier van justitie in Rotterdam. Deze officier van justitie geeft geen toestemming... tot het gebruik van pepperspray dan wel een hond. Deze mededeling ook gedaan naar het aanwezige politiepersoneel. Dus ook het inzetten van een hond en pepperspray gaat niet door. Er volgt opnieuw koortsachtig overleg tussen de commandanten van de Marachaussee de vervoer en Ondersteuning en de regiopolitie Rijnmond. De situatie mag niet langer duren. Het vliegtuig moet weg. Dat blijkt onder meer uit antwoorden op vragenlijsten... die de betrokken marechaussées achteraf allemaal hebben ingevuld. Eén van hen verklaart over de sfeer die op dat moment is ontstaan... We mochten er alles aan doen, als ze maar uitgingen. En een collega verklaart dat zij opdrachten kregen als... Haal ze maar uit, en het maakt niet uit hoe... Tijdens het gezamenlijke overleg komt de buscommandant ineens op een lumineus idee. Bij de dienst vervoer en ondersteuning was wel eens water gebruikt om mensen uit een cellenbus te krijgen. Door met water de vreemdelingen te laten schrikken, creëerden zij zo de ruimte om binnen te komen en hen uit de cel te krijgen. Tijdens dit overleg is er besloten van deze mogelijkheid gebruik te maken... en de brandslang van het uitzetcentrum hiervoor te gebruiken. Maar, zo blijkt uit de verklaring van een van de betrokken marechaussées... er is een nieuw probleempje. De brandslang is tekort. Daarom wordt de bus eerst dichter bij de deur van het uitzetcentrum gereden. En zo kunnen een aantal marechaussées met de brandslang tot in de bus komen. En dat lijkt effectief. Een marechaussee verklaart in antwoord op een vraag uit de hem voorgelegde vragenlijst... Ik zag dat er veel water uit de bus kwam. Een andere marechaussee vertelt... Je kon bij de ruitjes in de bus naar binnen kijken... en zo zien dat de vreemdelingen en de ruitjes nat werden. Ook liep er water onderuit de bus. Toch levert al dit water niet het gewenste resultaat op, vertelt weer een andere marechaussee. Het idee erachter was dat de vreemdelingen het koud zouden krijgen van het water... en dan vanzelf los zouden laten en eruit kwamen. Dit gebeurde echter niet. De algemeen commandant van de Marachaussee legt in zijn evaluatierapport uit waarom niet. De waterdruk van deze slang was dusdanig laag dat wij hiermee geen kracht konden maken... en derhalve ook geen letsel konden veroorzaken. Met het eerder door de vreemdelingen veroverde schild konden zij tevens de straal tegenhouden... zodat het gewenste resultaat niet werd bereikt. Direct na deze constatering is deze poging gestopt. U luistert naar Radio 1, het programma Argos... met vandaag Operatiebevel 08-SEP. Een reconstructie van de gebeurtenissen in de nacht van 7 op 8 september 2004... waarbij 35 uitgeprocedeerde Afrikaanse asielzoekers... per overheidsvlucht zijn uitgezet naar Nigeria en Guinea... Een reconstructie aan de hand van vertrouwelijke documenten van de marechaussee. Het pleit lijkt beslecht. Het vliegtuig moet vertrekken. Dat moet dan maar zonder de vijf uit de bus. Zodra de IND-ambtenaar naar het vliegtuig is vertrokken... geeft de marechaussee-commandant zijn personeel de opdracht... niet meer de bus binnen te gaan. Wel neemt hij nog contact op met zijn superieur... met de vraag of het mogelijk is de BSB in te zetten... om de vreemdelingen uit de bus te krijgen... BSB, dat is de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. Een heel bijzondere commando-eenheid binnen de Marichussée, speciaal in het leven geroepen om terrorisme te bestrijden. Het antwoord dat de commandant van zijn superieur krijgt, laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Deze geeft te kennen dat dit probleem niet ons probleem is, maar het probleem van de dienstvervoer en ondersteuning. En dat wij, wanneer het vliegtuig is vertrokken, onze eenheden huiswaarts kunnen sturen. Inrukken, dat is dus de boodschap die de Marachuseté-commandant van hoge hand krijgt. Intussen is hij zijn greep op de situatie rond de bus helemaal kwijt. De toestand wordt steeds chaotischer. Want buiten de Marachuset om hebben de mensen van de Rotterdamse politie nog maar eens een poging gewaagd. Eigenlijk heeft de politie met de uitzetting helemaal niets te maken, maar zo lijkt hij te hebben geredeneerd nu we er toch eenmaal zijn. Tevens wordt meegedeeld dat zij hierbij gebruik hebben gemaakt van een wapenstok. Deze wapenstok is hierbij afgenomen door de vreemdelingen. Nu hebben de vreemdelingen dus een schild en een wapenstok in hun bezit. Ik geef als algemeen commandant wederom aan... dat het koninklijk marichuché-personeel niet meer in de bus mag komen. Het is inmiddels vroeg in de ochtend. Op het vliegveld staat ondanks het aangekondigde vertrek, het vliegtuig nog steeds te wachten. En bij het uitzetcentrum staat nog steeds de bus met de vijf die hun cel niet uit willen. De directeur van het uitzetcentrum heeft er genoeg van. Hij wil rust in zijn centrum. Het normale dagprogramma moet weer gaan draaien. De directeur stelt voor de bus in een hoek op de binnenplaats te plaatsen... en de vreemdelingen er maar in te laten zitten. Dit totdat de vreemdelingen zelf te kennen geven dat ze eruit willen waarna ze wederom kunnen worden ingesloten in het uitzetcentrum. De directeur geeft aan dat dit proces zijn verantwoordelijkheid is. De Maratchaussee-commandant is het hiermee eens... en roept de commandanten van alle aanwezige diensten en eenheden bij elkaar. Alle commandanten zitten bijeen in een ruimte in het uitzetcentrum. Op het moment dat de algemeen commandant met zijn praatje wil beginnen... wordt de deur van de ruimte opengedaan... met de mededeling dat de vreemdelingen de cel uit willen... na een gesprek met de buscommandant van de dienst vervoer en ondersteuning. Vervolgens komen de vijf ook inderdaad de bus uit... en worden ze door mensen van de marechaussee onmiddellijk geboeid en gefixeerd. En alsnog afgevoerd naar het nog steeds wachtende vliegtuig. Zo lijkt de al uren slepende zaak heel plotseling en heel simpel... tot een oplossing te zijn gekomen, namelijk door een goed gesprek. Maar uit het verslag van een van de betrokken marechaussees... wordt duidelijk wat er werkelijk is gebeurd. De vijf zijn onder valse voorwenselen naar buiten gelokt. Een medewerker van het dienst vervoer en ondersteuning heeft ingepraat op de vijf vreemdelingen... met onder meer de mededeling dat het uitzetvliegtuig al vertrokken was... en dat, bij vrijwillig verlaten van de cel en bus, men rustig zou worden teruggebracht naar het uitzetcentrum. Ook bij het afvoeren van de vijf naar het vliegtuig is er wel iets meer gebeurd dan alleen boeien en fixeren... Verschillende marechaussés maken melding van het gebruik van handboeien, klittenband en transportboeien. Slechts een enkeling geeft ook nadere details over het geweld dat is toegepast. Door hem omschreven als fysieke kracht uitoefenen. Deze fysieke kracht bestond uit het voorwaarts naar de grondwerken van deze persoon met behulp van ons onderwezen technieken. Ik heb ervoor gezorgd dat ik controle over deze persoon had... door middel van het aanbrengen van een armstrekking... waarna een andere collega deze persoon vervolgens heeft geboeid. Een andere vertellen... De vreemdelingen zijn zo ook het vliegtuig ingegaan. Met handboeien en klittenband. Eén persoon is heel blij met de uiteindelijke afloop... Zo valt in het evaluatieverslag van de Marachaussee-commandant te lezen... de ind ambtenaar gaf te kennen erg gelukkig te zijn. Maar de Marachaussee zelf is minder gelukkig... met de hele gang van zaken en met de afloop. Dat blijkt uit de brief die de commandant van de brigade Rotterdam Airport... van de Marachaussee, op 16 november 2004 schrijft aan zijn superieur... de districtscommandant Zuid-Holland-Zeeland van de Marachaussee... Hij baseert zich daarbij op de uitvoerige interne evaluatie die heeft plaatsgevonden. Zijn conclusies liegen er niet om. Dit was eens, maar nooit meer. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden vastgesteld dat na invoering van de verbetermaatregelen... een soortgelijke situatie als die van 7 en 8 september 2004 niet meer kan plaatsvinden. In het vervolg moet er een heel andere tactiek worden gevolgd. Betrokken vreemdeling zal na enige tijd in afzondering... zelf verzoeken om uit zijn cel te mogen. En de oplossing moet veel minder worden gezocht in het gebruik van geweld. Behalve de pepperspray en de inzet van honden... gaan, wat de brigadecommandant betreft... opmerkelijk genoeg ook veel conventionelere middelen in de ban. Het gebruik van pepperspray, hond, wapenstok en ME-schild... bij een uitzetting te verbieden. Ook chaotische situaties waarin allerlei diensten zich met de zaak gaan bemoeien... mogen niet meer voorkomen, al dus de brigadecommandant. Indien een soortgelijke situatie nogmaals plaatsvindt... is het niet wenselijk derden, onder andere regiopolitie Rotterdam-Rijnmond... bij het probleem te betrekken. We komen in contact met Adimka Uzosi. Zij werkt bij SAMA. Een stichting die zich bezighoudt met de belangenbehartiging van minderjarige asielzoekers. Uzozi kent de jongens die op 8 september zijn uitgezet. Enkele weken na de uitzending kreeg ze een telefoontje van een van de jongens. Die vertelde wat er gebeurde nadat het vliegtuig in Guinea geland was. Zij kwamen aan op het vliegveld. Uh, wat hij aangaf is dat zij er bebloed uitzagen, nat ook van het water... Uh, Vanwege de nogal uh, ja, stormachtige uitzetting. En dat dat op het vliegveld aanleiding gaf om uh, hen te arresteren. U dus zegt na die uitzetting, waarbij veel water gebruikt is, uh, omdat ze niet uit een bus wilden. Ja. Nog steeds na aankomst, dus uren later, waren ze nog steeds nat? Ja, ze waren nog steeds nat, bebloed. Uh, Hoezo bebloed? Waarschijnlijk vanwege de, de handboeien die ze om hadden. Uh, ik begreep dat verhaal op dat moment ook heel erg uh, slecht... omdat ik geen idee had van wat zich die avond had uh, afgespeeld van de uitzetting. Dus het kwam op mij nogal vreemd over. Maar goed, hij vertelde dat ze er verschrikkelijk uitzagen. En dat ze direct zijn overhandigd ook uh, door de Nederlandse autoriteiten... die de vlucht begeleid hebben aan die van Guinea. Mm. En dat ze vervolgens zijn uh, overgebracht naar uh, de gevangenis. Die wordt daar Suretee genoemd en dat ze daar uh, enkele dagen samen verbleven hebben... waarna ze uit elkaar zijn geplaatst. Ademka Uzosi, belangenbaartiger van minderjarige asielzoekers. Uit documenten waarover wij beschikken... blijkt dat een aantal van de Guineers inderdaad... drie uur en vijfentwintig minuten geboeid in het vliegtuig hebben gezeten. We proberen de gevangenneming van de groep bevestigd te krijgen. We bellen met journalisten in Guinea, de Nederlandse consul en met de ambassade. Maar dat levert geen helder beeld op... van wat er na aankomst van de groep in Guinea is gebeurd. Uiteindelijk bellen we met de IND... de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitzetting. Woordvoerder Arnoud Strijbis laat ons weten... dat de IND niet weet of de Guineers na hun aankomst in de gevangenis zijn gezet. En dan blijkt uit nagestuurde documenten van het ministerie van Justitie nog iets opmerkelijks. De marechaussee meldde in haar verslag over de uitzetting dat er geen pepperspray is gebruikt. Maar uit het later toegestuurde rapport van Justitie blijkt iets anders. Letterlijk schrijft Justitie op 30 maart 2005... ...navraag bij de regiopolitie heeft het gebruik van pepperspray bevestigd. Professor Anton van Kallenthout is hoogleraar vreemdelingenrecht... aan de Universiteit van Tilburg. Wat vindt hij van het gebruik van pepperspray? Als je naar de ambtsinstructie kijkt... dan blijkt dat uh, pepperspray alleen maar mogelijk is tegen individuele personen... en niet bij groepen. Dus dat is de eerste reden waarom pepperspray hier niet had mogen worden ingezet. Ja, omdat het ging om een groep van vijf jongens vijf personen. in een afgesloten ruimte. In een afgesloten ruimte en in de toelichting op uh, de ambtsinstructie... Die in 2002 is veranderd, wordt ook heel duidelijk aangegeven... waarom je het ook niet aan uh, groepen personen mag uh, mag gebruiken. Want waar, waarom is dat eigenlijk? Nou, omdat dat, omdat uh, het is een zwaar middel en het kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen. En in een groep kan het allerlei onverwachte reacties met zich uh, met zich brengen. Dus dat is al één belangrijke reden waarom het niet kan. En als ja, je verder in de instructie kijkt, blijkt ook dat het eigenlijk moet gaan om personen die je gaat aanhouden. Nou, daar was in dit geval ook geen sprake van. Want het waren mensen die al in de macht van justitie zaten. Dus op zichzelf was het alleen maar uh, nodig om die mensen uit het busje te krijgen. En uh, daar is het middelpepperspray bepaald niet voor bedoeld. Ook niet als je naar de ambtsinstructie naar de toelichting kijkt. Ja, U zegt dat het middelpepperspray had niet uh, ingezet mogen worden uh, volgens de ambtsinstructie. Uh, hoe ernstig is dat eigenlijk, vindt u, dat dat wel gebeurd is? Want nou, zegt... pepperspray is natuurlijk een nieuw middel. is, uh, is geen gering middel wat, uh, wat wordt toegepast... Daar moet men ook zeer terughoudend mee, mee omspringen. Ja, ja. Nog even een ander punt. Uh, die groep is dus uh, succesvol uitgezet. Zij zeggen zelf dat de hele groep gearresteerd is... bij uh, aankomst in Conakry uh, in Guinea. Dat ze daar ook minimaal een maand gedetineerd zijn geweest. Sommigen langer. Uh, we hebben dat natuurlijk nagevraagd bij de IND. En die zegt letterlijk... Uh, wij weten niet wat er met de groep gebeurd is na aankomst. Wat vindt u daarvan dat de IND dat niet weet? Het is een van de problemen bij de uitzettingen die niet alleen bij Guinea... maar bij een aantal andere landen ook regelmatig naar boven komt. Uh, dat uh, de mensen worden uitgezet, uh, worden overhandigd aan uh, de autoriteiten van dat betreffende land... en vervolgens gaat de IND uh, uh, en de Marche C of beide, die gaan terug naar, naar Nederland. En naar de hand krijg je heel vaak het bericht dat mensen door de autoriteiten uh, vastgezet zijn... soms ook gemarteld, mishandeld zijn... ...kortom eigenlijk datgene wat absoluut niet mag gebeuren... ...en waar, als we dat van tevoren zouden hebben geweten dat het risico bestond... ...de mensen wellicht zelfs helemaal niet naar het land hadden mogen uitzetten... ...omdat uh, artikel 3 van het Europese Verdrag nou net verbiedt... ...om mensen uit te zetten naar landen waar ze dit soort behandelingen te verwachten hebben. Ja, In ieder dus... geval het risico bestaat. Dus er ligt naar mijn idee wel degelijk voor Nederlandse autoriteiten een plicht... Om uh, uh, niet alleen maar de mensen over te dragen aan degene die aan de vliegtuigtrap staat te wachten, maar ook te verifiëren wat er met de mensen na dit gebeurt. U hoorde de herhaling van een reportage uit 2005 van Willem De Haan, Leo Siepe, Kees van der Bos, Huub Jaspers en onze in 2008 overleden collega Gerard Legebeke. De techniek was in handen van Alfred Koster. Het is nu niet meer de tijd van Rita Verdonk. In 2006 werd voor een aantal uitgeprocedeerde asielzoekers... tot een generaal pardon besloten. Maar nog steeds worden ongewenste vreemdelingen gedwongen... Nederland te verlaten. Per jaar zo'n zes tot 8000. Daarbij mag ook nog steeds geweld worden gebruikt. Maar er zijn geen signalen dat sinds september 2004 een incident als dat bij Rotterdam heeft plaatsgevonden. De vereniging Vluchtelingenwerk laat ons in een reactie weten... er is een nieuwe geweldinstructie gekomen... waarin staat beschreven aan welke regels de Koninklijke Marichousé zich moet houden... als het om uitzettingen gaat. En dat is een verbetering. Maar Vluchtelingenwerk, vluchtelingenwerk sorry, zegt zich zorgen te maken over het gebrek aan transparantie van de overheid in dit soort gevallen. De vereniging pleit er daarom voor om in de CITT... de commissie die toezicht houdt op de uitzettingen... een onafhankelijke wetenschapper of vertegenwoordiger... van een non gouvernementele organisatie op te nemen. Boris Pavel Pavalkonen is maker van het televisiedrama Exit. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U zit in Frankrijk, geloof ik, op vakantie? Ja, dat ben ik, ja. Is het leuk daar? Ja, we hebben het heerlijk uh, kerst gevierd, veel gegeten en veel gewandeld. Dus dat uh, helemaal zoals het hoort. Hoe kwam het zo dat u uh, door onze uitzending werd geïnspireerd... om er een televisiedrama van te maken? Nou, mijn broer uh, Romein Koning, die zelf ook een van de hoofdrollen speelt in uh, Exit... Uh, die had het gehoord op de radio en die moest bij een afspraak zijn... En hij vond het zo spannend, uh, de uitzending, dat hij uh, eigenlijk uh, waar hij aankwam, heeft hij nog een kwartier gezeten, om te horen hoe het afliep. En hij belde me op en hij zei: ja, je moet hier een film van maken. Dat is zo'n schrijnend en prachtig verhaal. Daar zit alles in. En uh, ja, toen zijn we eigenlijk uh, uh, plannen gaan maken. Uw broer Romeins speelt geloof ik uh, de rol van de IND-functionaris in de film. Ja, dat was ook het. Uh, uh, hij is uh, acteur. Uh, ik ben zelf regisseur, we hebben al heel vaak samengewerkt. Uh, meteen bij het allereerste keer dat wij samen zaten, toen zei hij ook van ja, en die rol van die IND'er, ja, die wil hij, wil hij natuurlijk spelen. En het grappige is dat wij uh, zo eigenlijk in een heel vroeg stadium al zijn gaan nadenken over wat voor een film eruit zou moeten komen. En na nou, één ding was dat hij die rol zou uh, spelen. Dat, dat was allebei ons doel. Dat, uh, dat wilde ook heel graag dat dat zou lukken. Wij van de radio horen vaak van televisiecollega's... ja, hele mooie dingen die jullie maken... maar ja, wij moeten een heel groot publiek bereiken... en daar is het toch niet, niet geschikt voor. Was dit wel geschikt voor een groot publiek? Uh, voor mijn gevoel wel. Ik bedoel, als je gewoon kijkt naar het... Uh, zoals jullie het alleen al in het radioprogramma uh, verteld hebben... dat het een, een spannende puzzel is die langzaam ontrafeld wordt... en die onafwendbaar tot een soort tragisch einde uh, leidt met verraad... Dan uh, zit er alles in om, om het een, een, een, iets voor een groot publiek te maken. Het is alleen dat alles wat in Nederland gaat over uh, vluchtelingen of uh, uh, dit soort misstanden, ja, uh, dat stoot ook een beetje af. Daar uh, schrikken de mensen ook van en willen het eigenlijk niet weten. Dus uh, een film als dit zou je nooit uh, voor de reguliere bioscoop kunnen maken. Dat wisten we eigenlijk van begin af aan. Uh. Want? Uh, nou ja, je, je bereikt geen groot publiek, uh, zo simpel is dat. Je gaat niet op je vrije avond naar een drama uh, waar het gaat over uh, vijf jongens die uh, uh, met heel veel toestand het land uitgezet worden. Dan, ja, dan ga je naar een, een, een, een, een onderhoudende film. Ik bedoel, je, je bent eigenlijk verdoemd tot het, het arthouse-circuit. Waar het eigenlijk volgens mij ook helemaal niet thuis wordt. En uh, dan zijn te weinig mensen die het kunnen zien. En dan uh, kun je daar dus ook te weinig geld voor uh, genereren. Omdat het te weinig opbrengt. Dus dat is een soort van realiteit. Maar uh, Nederland uh, heeft op dit moment nog een heel veel... Je kunt beter boosie. een leuke kerstfilm maken. Ja, dat is zeker weten. En uh, uh, ik ben heel blij dat we telefilms uh, hebben. Waarvan er zes per jaar gemaakt worden. Uh, uh, het was alleen het probleem waar wij dus al die jaren op hebben moeten wachten is dat ze een keer een thema zouden hebben. Want telefilms zijn altijd gevat in een thema. Boer en landschap, kind en maatschappij, uh, boef en politie. Uh, en uh, een paar jaar geleden was het opeens, was het, uh, uh, hadden ze geen thema. En uh, nou, ik ben toen meteen er bovenop gesprongen met het idee van... ja, we willen nog altijd iets over uh, deze uitzettingen maken. Omdat uh, alle pogingen die wij tot die tijd gedaan hadden... ja, uh, dat leidde tot niets. De producenten zien er niets in. Uh, fondsen, ja, simpelweg omdat het een verhaal is... waarvan mm. ze zeggen dat het geen groot publiek kan vinden. Hoeveel mensen en hebben het... gekeken? Nou, uiteindelijk een half miljoen. Nou, dat is toch best veel. Uh, ik vind dat ongelooflijk. En die prijs ook daar... nog? Ja, en dat, maar dat is ook waar het zeker in bewijst. Van kijk, uh, uh, het is niet mijn idee dat, dat dit soort films niet voor een groot publiek uh, gemaakt maar worden. Maar het vooroordeel bestaat. Het vooroordeel bestaat. En uh, uh, ik vind dat de, de film Exit en zeker ook met de, de, de ontvangst, de recensies en de, de publieksreacties... Uh, dat die uh, uitstekend ontvangen is. U heeft het wel hier en daar dramatis dramatiseerd. Hè? Want ik heb ze gisteravond nog eens vergeleken, uw documentaire ja. en, en, en onze reconstructie. U heeft een paar dingen mooier gemaakt dan ze zijn. Welke? Nou ja, mooier gemaakt. Ik weet niet nou, wat Spannender gemaakt, gepersonaliseerd. Ja, spannender. Kijk, het, het ding is eigenlijk: als, als ik het alleen het verhaal van de uitzetting uh, verteld zou uh, hebben. dan vertel, vertel je volgens mij een, een onaf verhaal. Uh, als ik alleen maar verteld had: oké, okay, de jongens worden in de bus gezet en ze worden uitgezet. Kijk, uh, uh, je begrijpt een, een, een, uh, uh, iemand die in zo'n situatie past pas echt goed als je weet waar hij vandaan komt en wat hij eigenlijk al helemaal heeft moeten doormaken voordat hij überhaupt zeg maar uh, uitgezet is. En daar is zeg maar het hele verhaal van uh, Amadou, hoe hij als, als jongen van tien jaar als het ware door een IND uh, gehoorambtenaar uh, uh, uh, gehoord wordt om, om te kijken van spreekt hij de waarheid of spreekt hij niet de waarheid dat hele uh, verhaal ja, uh, toen we daarin gingen verdiepen toen, toen vielen me ook echt uh, als het ware de, de schellen van de ogen dat, dat de jongen van tien jaar daar min of meer. Uh, uh, moet bewijzen. Want ja. uh, op voorhand, kijk, de instelling is, hij, hij liegt. En hij moet bewijzen dat hij niet liegt. Niet liegt. Die, hele in, die instelling ont ontgekeerd. eigenlijk al. Ja. Ja, als je dat eigenlijk alleen al, al hebt, of, of uitspraken over Mauro, van uh, dat hij toen hij negen of tien jaar oud was en ons land binnenkwam, is dat uh, ja, maar hij heeft gelogen. dan denk ik van ja, kijk eens hoe we onze eigen kinderen behandelen, uh, zouden wij ze ook langs zo'n medlat uh, moeten leggen? Dus dat hele verhaal over... Het was eigenlijk meteen duidelijk dat ik dacht zo van... Uh, je begrijpt de mensen niet. Je hmm. kan niet met ze identificeren als je niet weet... Uh, in wat voor een totaal Kafkaiaanse hmm. situatie ze al gezeten hebben. Maar u heeft bijvoorbeeld vanavond. die IND'er... gespeeld door uw broer Romein. Uh, die laat u later weer terugkomen als man die onder valse voorwenselen... de Afrikanen die bus uitpraat en het vliegtuig ja. heeft geprobeerd te krijgen. In werkelijkheid was dat, hoorden we net, een heel ander iemand. Namelijk de buscommandant. Dus, ja, Mag de dat? de buscommandant. Uh, ik vind het wel. Ik denk dat uh, uh, je hebt 90 minuten om een verhaal te vertellen. En uh, het belangrijkste is, is dat je ten alle tijden naar jezelf, naar alle betrokken autoriteiten en, en, en mogelijke personen die er uh, oorspronkelijk bij geweest zijn, moet je kunnen verantwoorden dat je het integer en op een geloofwaardige manier hebt neergezet. De reden, zeg maar, waarom ik ook het uh, uh, de IND, min of meer, die verschillende functies heb uh, gegeven, is dat je hem ook als persoon, persoon moet kunnen begrijpen. En uh, uh, ook moet begrijpen hoe, wat alle verschillende betrokkenen eigenlijk in de film... ...hoe zij erin gestaan hebben. Kijk, als je in zo'n gesprek zit, je weet niet of iemand de waarheid spreekt. Maar je wordt langs de meetlat van de regels gelegd. Als je uiteindelijk ziet wat er een politieke uh, druk op deze uitzetting is geweest... ...en iemand zijn Ja, mevrouw gaat... Verdonk, Ja, nee, nou, maar, maar, maar, maar los van het... Nog, feit e zelf. Nog even één vraag, want we zijn bijna door de tijd in. Heeft het mensen aan het denken gezet? Heeft u daar signalen van gekregen? Uh, het mooiste wat ik vond is dat we hebben een vertoning gehouden... voor uh, de dienstvervoer en ondersteuning. Dat was de allereerste viewing die ik georganiseerd had... omdat zij ongelooflijk ons geholpen hebben om deze film te, te realiseren... met het ter beschikking stellen van de bus en et cetera. En die avond, na die vertoning, is een ongelooflijk openhartig gesprek. Dat is gesprek. mooi. Is over, ja, hoe zij Dan het heeft het zin gehad. Ah, ik dank u wel, echt... Boris ja. Pavel Konen. En nog gefeliciteerd met de prijs en nog fijne dagen in Frankrijk. Ja, dank je wel. Dag. En dit was Argo Straks, Tros in Bedrijven zijn er volgende week weer. Maar dan op onze nieuwe tijd van 2 tot 3. Een goed weekend en een uh, goede jaarwisseling alvast. Nieuws krijgt een nieuw geluid. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen oh oh.